Een 28-jarige vrouw uit Breda moet 15 maanden de cel in voor een reeks oplichtingen waar ze jaren mee bezig is geweest. Na haar gevangenisstraf moet ze zich laten behandelen in een tbs-kliniek. De Brabantse is schuldig aan het oplichten van tientallen mensen. Dat deed ze meestal bij de aankoop van dure auto's waarbij ze valse overschrijvingsbewijzen liet zien. Volgens de rechter is de kans op herhaling groot en moet ze daarom naar een tbs-kliniek. Ook moet ze meer dan 160.000 euro aan haar slachtoffers terugbetalen. Maar omdat ze failliet is, zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Het weer, vanuit het noorden klaart het op. Vannacht kans op mistbanken, minima van 12 graden aan zee tot 6 in het binnenland. Morgen is er meer ruimte voor de zon, het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits.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 How you can sing and I need ya and help me out I'm too far gone, I'm too far out, said I'm too far gone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 Jeff breaks a leg again. No one on the first row aiming to be catching in my knee. God, yeah, they help me out. Yeah, I'm too far gone, too far out. Said I'm too far.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 You have discovered radio. You know, her life was saved by rock and roll. En zoals beloofd in de tweede uur zal ik de nieuwe Olympische draaien. Dat is deze, het is White uh, Try, staat op mijn website. Klinkt lekker hè, klinkt van ouds. Oh, no. like Wat vind jij hier nou van? Nou, het is inderdaad wel een beetje de oude Limbiscuit, moet ik je erbij zeggen. Hoor dus... dit? Fred Durst. what if when you shit don't is hell hell toepas op in biscuit. Dit is soul in biscuit. Ja, maar ze bedoelen het uh, op even op uh, de oude lijsten door. Maar goed, het mag. Het is een goed recht. Ik bedoel, daar uh, kunnen ze er heel wat publiek mee versieren, bez denk ik toch? Absoluut. Maar nu gaan we even naar de Nederlandse bende die wij hebben gedraaid in de afgelopen jaren. De Staat is toch wel een grote pionier. Glastonbury hebben ze afgespeeld. Ze hebben op het gestaan, op Lowlands, op Pinkpop, op... De grootste festivals, zelfs bevrijdingspop, En dat is heel erg. Hier hoor je de eerste hitje die ze gescoord hebben. The Fantastic Journey of the Underground Man. Hier bij Alternative FM. Sweet dreams, it is Saturday night. Look out for pigs, cause I ain't got no light. Ride through the shadow. me baby well now i'm back i drink that courage into my veins let jackie take the shame away shake shake is it mine werd de staat gevraagd wat de grootste optreden ooit was. Nou, zegt Torre Florine, de zanger, die zat een beetje te twijfelen. Wat zou ik zeggen? Nou, zegt Eroker Ja, dat zal wel Pikbop zijn, hè? Pikpomp zal wel het grootste festival zijn waar jij ooit hebt gespeeld met de band. Nee, zegt hij. Dat is Bevrijdingspop in Haarlem. Daar stonden er gewoon twee keer zoveel mensen. Ja, <laughs> dat is wel. Uh, ik, ik, ik was uh, heel erg nieuwsgierig hoe uh, Corton daarbij stond te kijken. Nou, heel verbaasd. Ja, dat lijkt mij ook. Want uh, ja, uh, het terrein van Bevrijdingspop is natuurlijk vele malen kleiner als uh, de paardenrenbaan van Jan Smeets. Want, of uh, ja, inderdaad, Jan Smeets. Want dat is een landgraaf. Daar kunnen we wel een half mensen op, maar uh, niks is zo intiemer uh, met zoveel mensen op, uh, het, uh, beetje op het veld uh, daar te staan bij uh, bevrijdingspop, lijkt op, mij. Het, op het veld. Je ja, hoorde het precies. De met de Fantastic Journey of the Underground Men. gaas op zijn stemmen op een site. Kan je stemmen, uh, staat er een linkje, want ze zijn genomineerd voor een Edison. Dat is al een groot compliment en dat verdienen die jongens ook zijn al een hele tijd bezig. De staat. Uh, vorig jaar hadden ze dat, uh, dat briljante nummer uitgebracht wat we hier in ons overzicht hadden. Uh, toch, Menno? Dat, uh, hoe heet dat nummer ook alweer? Even schuim, gauw? Uh, wandel... Meet the devil. Ja, oh, yeah, meet the devil. Uh -huh. Inderdaad. Ja, dat ik <tossimus> een geweldig nummer. <tossimus> ja, uh, nou, uh, dit is weer, uh, zeg maar, weer uit de oude doos, om het maar eens zo te zeggen. Van vroeger. Vroeger. <laughs> ja, radio Oranje Heer. En tot u spreekt, uw opperstalmeester... We gaan terug naar de jaren tachtig, toen wij dit nummer tegenkwamen. Hier is en goes out to This one goes out to the one I've left behind a simple prop to lock you. Tonia gaat zijn eerste tour ooit in Amerika maken. Dat hebben ze nog nooit gedaan samen met uh, The Swans. Zoals ze uh, afgekort heette. de Swans. Ze heette eigenlijk... Dan moet ik even heel snel opzoeken. Wat heet ze nou? Damn. De Swans is een bijnaam. Ik weet een bijnaam beter dan een echte naam. Hè? <laughs> in ieder <elk> geval <laughs> samen met die band. The Swans. Zo heette ze. Swallow the Sun. Dat was hem. Swallow the Sun. Samen met... Catatonia gaan ze voor het eerst in Amerika optreden, geweldige band, geweldige live optreden, ze hebben een tijdje helaas een writersblok gehad, de zanger Jonas P. Renske, Zweden, die had een, ja, een writersblok, die kon niks zoveel doen en op een gegeven moment brak het weer los en sindsdien hebben ze een prachtig album uitgebracht met The Night is a New Day, hier hoorde je verzeker Catatonia. Ja. Uh, deze band die we nu hier in de cd-speler hebben zitten, hebben hier ook uh, in een drietal hier gespeeld. Uh, hebben ook in de voorronde van de Roppel akda gestaan. Zijn zelfs in de finale uh, geweest, uh, wat dat wat er gaat. Ja, wat wou uh, je doen? Uh, nee, nee, goed. Ik, uh, ja, je zit gebaren, maar ik weet niet wat je bedoelt. Open. Ja, staat open. Nu staat hij ook. Dank je. Ja, ik. Jij. Ja, ja, ja, ja, er zit iemand aan de andere kant. Heftig gebaar. Dat Dan krijg je er van, van, van. Nou, start het plaatje. Ja, nee, ik was nog met mijn verhaal bezig. Fijne, fijne, ik. En ja, dan heeft hij een briljant idee. Ja, hè, wat? Ja. <laughs> nee, nee, ik moet eerst de, de introductie even netjes uh, afhandelen. Maar goed, uh, ze, ze hebben hier met z'n drieën hier, uh, gespeeld. Ze bestaan uit vijf man. Uh, het draait om uh, de, de gebroeders De Vries. Zeg ik het goed? Simon De Vries. Zeg ik het goed? Zo haast wel. En hij is uh, hier ook nog eens een keer als barman actief uh, geweest bij Café Koper. En hij vroeg toen, hoe zou het er dan nog mee zijn met uh, Café Nou, uh, ik zei toen, ach, dat gaat wel huh? goed, hè? <laughs> dus, en uh, die jongens die hadden hier een, een heel leuke, uh, leuke show uh, neergezet. Een paar, uh, een paar nummers hebben ze gespeeld. En dit uh, vond ik wel het meest mooie nummer... wat ze op de Invention of Breakfast hebben uitgebracht. Huh? waren ze dus palalalaka van uh, het uh, EP-tje The Invention of Breakfast. Um, uh, ik heb het over Simon en Maarten, die, uh, die jongens die hier uh, ook in de studio hebben gespeeld. En die Simon die heeft hier dus ook in dit dorp gewerkt. Dat vond ik wel een hele openbaring eerlijk gezegd. Maar goed, uh, de, die tijd zit erop. Hij is nu uh, vol in de muziek uh, bezig en hoe het met Palalalaka is vergaan. Zouden we toch eens een keer even ons licht op moeten steken? Uh, op die manier. Maar goed, uh, Menno. Jaap. Ja. Wat mag iets wezen? Ik hoor twee gasten naast me die zeggen: Nu, no, lieve kinder, geeft fijn acht. Ik ben die stemme uit dem kissen. Ik heb euch etwas metgebracht. Habe es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlieb. an alternative. an alternative. No! De gitarist van Paul Beat kwam Amerika niet in. Waarom? Hij heeft een strafblad. Hij raadt nooit waarom. Hij heeft in zijn jeugd heeft hij een barkruk gestolen in Amerika. Oh. En sindsdien mag hij niet meer Amerika in. Hij heeft de grenscontrole zegt... Nee, dat gaat niet lukken. Jij hebt een strafblad. Gitarist hoopt wel, eh, ondanks het beer -gate, zeg maar, uh, om, de, ja, om de tour af te maken. Want 13 september komt een nieuwe album van Volbeat uit: Beyond Hell Above Heaven. En dan hopen ze de tweede deel van hun Amerikaanse tour af te maken. Je hoorde Volbeat still counting, en daarvoor? Therefore... Was het de third machine met Urban Madness? Overigens uh, zou ik nog bijna willen zeggen over die fullbeat uh, meneer... dat hij misschien voor fout parkeren misschien ergens een of andere bol had openstaan. Dat zou zo moeten kunnen. Uh, over uh, Third Machine gesproken... Ja, leuk. Uh, third Machine gesproken is John Ruiter, de man uh, achter Third Machine. is ook een uh, bezige man... Als het gaat om het organiseren van een aantal dingen. Heavy in Haarlem is één van die dingen. Het is volgens mij de derde editie dat ze dat uh, gaan doen. Uh, optredens van toch wel de wat zwaardere jongens uit de regio. Uh, en in dit geval heeft hij uh, onder andere bivak geregeld. En ja, geloof het of niet. De halve finalist bij de Grote Prijs van Nederland. Uh, en dat zijn ook bekenden van ons. Bij de categorie alternatief rock. Uh, in dit geval spelen ze metal. En ze waren ook al de winnaars. Van de Rob Agda Ethereal. En ik ben heel benieuwd hoe Björn het er van af gaat brengen. Hij is namelijk degene die uh, Daniel moet even vergeten. Tenminste tijdelijk dan. Want Daniel is bezig met een rondreis in Zuidoost-Azië. En laat een aantal dingen dus gewoon schieten. Dus ook een halve finale in het Speakers Café in Delft. Maar ook bijvoorbeeld dus een optreden in Haarlem. Heavy in Haarlem. 18 september op zaterdag. Uh, gewoon dus te zien en te horen daar. Um, dan zijn wij klaar met datgene wat ik uh, te vertellen heb. Tenminste, ik ben klaar met wat ik te vertellen heb. Het is tijd voor muziek. Tenminste muziek. Op aanvraag van uh, onze welle, edele, technische man. Marcus van Dam. Hij zit daar, dames en heren. Hij is nog vrij, dames. Woehoe! Hoi hier pendelen met Slam van hun allereerste album Hold Your Color. Een vijfde single is dit ja. van het album. Hier Slam, alternatief FM, ZFM Zandvoort. Let's It's our time. Why it's fucking loud! Finally, there's an alternative. Ja, dat waren wel drie nummers achter elkaar. Eén van Pendulum, daarachter hadden we natuurlijk uh, eventjes goed denken System of the Dawn. En als laatste in het rijtje van drie was het uh, Gangster uh, van System of the Dawn. Daar word ik altijd een klein beetje in de vers van, hoewel ik uh, dit nummer toch uh, wel te pruimen vond eerlijk, uh, eerlijk gezegd. Maar ik heb altijd iets uh, dat ik een beetje tegen het uh, plafond aan, uh, aan begin te stijgen van, uh, van de jongens. Ik weet niet wat dat is. Er zit iets in wat ik niet helemaal kan trekken. En uh, ja, pendulum dat is natuurlijk uh, iets... Daar was ik al vanaf het begin al aan, eerlijk gezegd, al een beetje verliefd op. En ook met dit nummer wat jij uh, helemaal aan het blokje van drie bij begon... vond ik toch ook al uh, zeer uh, de moeite waard, moet ik erbij zeggen. Hoe heet die zanger, hoe heet die zanger van Ethereal, van zijn achternaam? Daniel Verbrugge. Verbrugge, oké. Okay. Ja, ja, okay. ja, ja. Ja, hoezo? Nou, het laatste nummer is Textures. En uh, ik, uh, jij zegt, uh, zoek even wat informatie op. Dus ik ga mijn website opkijken. En ik zie op een gegeven moment, dus uh, ze, ze missen een, de, de, zeg maar de toetsenis is weg. En de... Toetsenis? Um, ja, de toetsenis is weg en de zanger was weg. Ja. Die waren weg. Ja. Nou, daar komt hij. Forte Rock, with her new vocalist Daniel de Jong... Daniel? Daniel? En nu komt de mooiste. We want to thank Uri Dijk van Imperial, who helped us out on the keyboards. Oh. Oh, dus dat impliceert al dat hij weg is? Nou, dat impliceert hem niet. Dit is gewoon een mooie opstap. Je hoort <laughs> hier Textures met Awake. Met de oude zanger.